Mautschreurs met het NOS journaal. Bij een erne in Pakistan zijn ongeveer 50 doden en 100 gewonden gevallen. Zo'n vijf terroristen kwamen schietend het gebouw in de stad Quetta binnen. Daar werden ook agenten in opleiding gegijzeld, maar hoeveel is niet bekend. Speciale eenheden van het Pakistaanse leger omsingelden het gebouw en wisten een eind te maken aan de aanval. Of alle terroristen zijn gedood is onduidelijk. Wie achter de aanval zit is ook nog niet bekend. Quetta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. PVDA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PVDA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen in één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar hij voelt niets voor een gezamenlijke kamerfractie. Er is onrust onder personeel van modeketen CNA. Volgens vakbond FNV hebben veel medewerkers sinds 2008 geen salarisverhoging meer gehad. Ze hebben vorige maand een petitie gevraagd om een betere cao, maar de directie doet volgens de vakbond niets met die oproep. De FNV houdt vanavond een bijeenkomst voor medewerkers van CNA. Syrische vluchtelingenkinderen worden ingezet in kledingfabrieken in Turkije. Dat meldt de BBC die onderzoek heeft gedaan. Verslaggevers zagen tijdens een undercoveractie dat tieners kleding maakten voor Marks Spencer en de online winkel ACES. De jongste werker was 15. Hij moest 12 uur per dag strijken. In de fabriek werken ook volwassen vluchtelingen. Ze verdienen ongeveer een euro per uur. Volgens de BBC zijn er ook misstanden in een fabriek in Turkije die broeken maakt voor Mango en Zara. Het weer eerst nog lo lo lokaal wat mist. In de loop van de dag breekt de noordelijke helft van het land steeds vaker de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden. De rest van de week weinig verandering. En dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan 52 files. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Kroop het en Eembrugge, 10 kilometer door een ongeluk. Vertraging is meer dan een uur, want er is één reis ook dicht. Op de A4 richting Amsterdam... tussen Industrie Polder en Kroop Burgerveen... is het langzaam stil stilstaan over zo'n 18 kilometer. Op de A6 richting Muiden. 6 kilometer voor Kroop het Muidenberg. A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afwit Weidewarmen en Kroop het Zaandam 5. En op de A8 richting Amsterdam. Door een ongeluk 7 kilometer file tussen Westzaan en Oostzaan. Meer dan een half uur vertraging, want bij Oostzaan zijn twee reizen ook dicht. Op de A9 richting Amstelveen. 9 kilometer tussen de Kloopenten Kooymeer en Beverwijk. A12 Arnhem richting Utrecht. 7 kilometer bij Maarsbergen. En richting Den Haag bij Rewek. 10 kilometer. Door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar staat 12 kilometer tussen Lexmond en klopende Lunetten. En vanaf Almere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 Lekkere hekje, hè? Heerlijke muziek aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Dat was de single, de single van Santana. En she's not there. 7 over 2, goedemiddag, we zitten er weer. Tolweg Tina, de studio van CFM. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars, kijkers, Rob... Uh, en ondergetekende, ja, we zijn er weer drie uur lang live op deze zonnige zondagmiddag. Ja, de zon schijnt weer heerlijk. Het, het zonnetje schijnt een heerlijk weer voor een strandwandeling. Maar er gebeurt er zoveel meer uh, vandaag. Uh, wat gaan wij de komende drie uur doen? We gaan uiteraard de eredivisie volgen. En natuurlijk uh, de kraker van vandaag, Feyenoord, ontvangt thuis Ajax. En uh, straks, uh, vlak voor half drie, hebben we daar nog even een voorbeschouwing van... Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En om half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? U hoort het allemaal om half drie. Het dieren van de week. Gisteren sloop hij er tussenuit omdat er penalties genomen werden... in de bekerwedstrijd tussen SV Zandvoort en AC Amsterdam. Maar vandaag is hij er weer. Het dier van de week. En zij luisteren naar de naam Harry. Ook het gedicht van de week is er weer. En het is wel een hele gevoelige onder de gevoelige titel Zin in jou dat rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report... en kijken we vooruit op de, de Formule 1-race... die vanavond om negen uur Nederlandse tijd verreden gaat worden... op het circuit of the Americas in Amerika. Kwart over vier, dat allemaal tijdens Pit Report. En wellicht ook nog een sport kort... En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale radio uh, ZFM. We gaan het weer gezellig maken tussen twee en vijf op de Zandvoortse radio. En meekijken in de studio, dat kan heel eenvoudig, hè? Ga gewoon even naar wwwzfm livenl En kijk live mee in de studio aan de tolweg. Tina is hier de clash. Time. Zondagmiddag bij CFM Jordi de Clash, hè? Rock de Kersba. Ja, zo dadelijk het Zalvoorts nieuws in het kort. Er gebeurt niet zoveel, hè, Albert-Jan? Nee, het is een kalm zetje. Ja, het is een kalm zetje dit weekend. Maar we hebben wel het een en ander te melden. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zalfoortse radio. CFM Zalvoort, 24 uur per dag op radio en TV. En nu Frans Hier is Ella Ella. al voor het heerlijk weer voor een uh, strandwandeling. Lekker het zonnetje op je bol en dan uiteraard wel een radio meenemen. Wil je deze uh, ook nog heerlijke muziek, vooralstalige muziek van Frans Gaal en Ella Ella. Nou, we zeiden het net al, vandaag uh, niet veel zoveel maar je hebt wel het een en ander te melden, Albertjan. Ja, allereerst uh, verscherpt toezicht Huis in de Duinen. Op 31 augustus heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een derde bezoek gebracht aan Huis in de Duinen. De inspectie, de inspectie zag tijdens het bezoek weliswaar verbetering, maar de zorg voldeed nog niet volledig aan de beoordeelde normen. Daarom heeft de inspectie voor de gezondheidszorg Huis in de Duinen voor zes maanden verscherpt toezicht opgelegd. Deze maatregel wordt op 24 oktober op de website van de IGZ gepubliceerd. Voor de Raad van Toezicht van AMI is het aanleiding om extra maatregelen te treffen om de zorg in Huis in de Duinen zo snel mogelijk weer op orde te brengen. Dit gebeurt onder leiding van Wies Oldenkamp... die per 1 oktober 2016 is aangetreden als bestuurder van AMI. Ze heeft ruime ervaring in situaties zoals deze. AMI hecht er dan ook uh, uh, aan dat de kwaliteit van de zorg voldoet aan alle gestelde eisen. Ze streeft naar een prettige en volledige woonomgeving voor haar cliënten. En goed nieuws voor de kinderen, want Sinterklaas komt weer naar Zandvoort. Jazeker, hij Dat staat ook dit jaar Zandvoort niet over. Op zondag 13 november zet het vast in je agenda. Is het weer zover, dan zal Sinterklaas met zijn pieten... om 12 uur binnengehaald worden door de KNRM... op het strand voor de rotonde. Sinterklaas heeft beloofd met een heleboel pieten en snoepgoed... naar Zandvoort te komen. En natuurlijk ontbreekt ook zijn paard Amerigo niet op die, deze dag. De burgemeester zal de Goedheiligman om ongeveer kwart voor 1 welkom heten op het bordes van het raadhuis... Hierna zal Sinterklaas met zijn gevolg... door het dorp richting de Korver Sporthal gaan... waar, zoals elk jaar, het geweldige pietende spektakel... om kwart voor drie zal losbarsten. De kaartverkoop voor dit kinderfeest start op zaterdag 29 oktober. Ook dat Zet dat ook vast in je agenda. Vanwege de grote vraag zullen er dit jaar... meer kaartjes verkocht gaan worden dan voorgaande jaren. Maar zorg wel dat je er snel bij bent, want op is op. Uiteraard mogen de kinderen weer met Sinterklaas op de foto. Zondag 13 november om 12 uur... Komt die aan hier in Zandvoort? Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app, die je gratis kan downloaden in de diverse stores. you realize down I'm that I dance to a different song? Will you realize when I'm gone, that I dance to a different song? It's a shame, but I got to know. van ze dadelijk te maken <laughs> hebben. De license to kill. Johan, de staat zo uh, aan het begin van de voorbeschouwing. Ja, zo dadelijk om half drie gaat het beginnen. De echte klassieker in de Kuip. Feyenoord tegen Ajax. Ja, en uh, en... Ja, daar is vast wel nieuws over te melden, Albert-Jan. Ja, Feyenoord weer met Kuip in de klassieker met Ajax vanmiddag. De wedstrijd die op het punt staat te beginnen om half drie. Giovanni van Bronckhorst heeft Dirk Kuit zoals verwacht weer laten terugkeren... in de basisopstelling van Feyenoord voor de klassieker van vanmiddag. De trainer van de Rotterdamse kopploeg gaf de aanvallen afgelopen donderdag... in het Europa League-duel tegen Zorja 1-0 gewonnen. Rust met het oog op de kraker in de Kuip. Feyenoord kan vandaag bij een zege de voorsprong op de aartsrivaal uit Amsterdam vergroten tot acht punten. Bij Ajax keert Lasse Scheune terug in de basis. De Deense middenvelder is volledig hersteld van de voetblessure... die hem verhinderde mee te doen in het Europa, Europa League-duel... van afgelopen donderdag met Celta de Vigo. Eindstand 2-2. Emmanuel Guldelje nam in Spanje de rol van controleur op zich... maar is vandaag achtergebleven in Amsterdam. De 24-jarige Servië heeft een bovenbeenblessure opgelopen. Op alle andere posities heeft trainer Peter Bos vastgehouden... aan de spelers die hij in Spanje liet starten. De spelers van Ajax vertrokken vanmorgen... onder grote belangstelling van de fans naar Rotterdam. Bij het vertrek vanaf Sportpark De Toekomst... werd de spelersbeurs uitgezwaaid met flink veel vuurwerk. De Rotterdamse versie van de klassieker, zoals gezegd, begint zometeen om half drie. En uiteraard volgen wij ook die wedstrijd voor u voor de radio. Nog iets meer dan twee minuten te gaan. En dan gaat hij beginnen, hoort, Ajax. Ik denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.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 baby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 Zeg maar wat je wat je Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien slimme poel, dat je weet wat ik doe. Link als muziek, dus laat je zien wat ik moet doen. Ik neem je mee, er. Ik neem je mee. Ei, eh, eh, Ik neem je mee, eh. Ik neem je mee. Ei, er, eh. En dat was hem de zinger van Gespa en ik neem je me. Wij nemen je mee naar het weer voor de komende dagen. Hier is Heer Vos. Na een regionaal grijs en mistig begin vandaag... zijn er vandaag flinke perioden met zon. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en de komende nacht neemt geleidelijk de bewolking toe... maar het blijft nog wel droog. De wind wordt oost en neemt toe naar matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 6 Morgen is het bewolkt en vooral in de middag en avond valt er enige tijd regen. De oost- tot noordoostenwind waait matig over land en krachtig aan zee windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 10 graden. Dinsdag starten we de dag nog bewolkt, maar in de middag zien we geregeld de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een met kracht in kracht afnemende noordoostenwind. De temperatuur is maximaal een graad of 12 of iets hoger. En tot slot de woensdag. Woensdag starten we de dag grijs... met veel bewolking, nevel en mist. In de loop van de dag komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en bij weinig wind stijgt de temperatuur... naar een graad of 12, 13. Al dus Rico schreudel. Het weer is te lezen op www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Nou, we zeggen lekker weertje de komende dagen. En daar gaan we natuurlijk uh, heerlijk met z'n allen van genieten. Hier is een dansbare plaat van Major Lazer. Uh, Met je laser en uh, light it up. En dit is de dikste beat runners. Deze van de Dexys Midnight Runners. En come on, Arlene. Ja, de klassieker Feyenoord-Ajax is juist begonnen. Maar gisteren is er ook al een voetbalwedstrijd gespeeld. En ik over er ook al. Uh, ik gisteren ook al trouwens. Ja, vrijdag ja, inderdaad, begonnen. Vrijdag begonnen. Uh, Excelsior tegen Peck Zwolle, Daar werd het 0 tegen 2. De doelman van Peck Zwolle kon vrijdagavond een lange neus maken... naar al zijn criticasters. Want Mickey van der Hart hield voor het eerst dit seizoen de 0. Vierde... De eerste uitzegen van deze voetbaljaargang en had daar bovendien een belangrijk aandeel in. Hij pakte belangrijke punten voor zijn ploeg met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden. Gaat Peck vol vertrouwen naar de thuiswedstrijd van volgende week zondag tegen Go Ahead Eagles. Ik weet als geen ander welke belangen er dan op het spel staan aldus van der Hart. Gisteren zijn er vier wedstrijden gespeeld, waaronder Go Ahead Eagles tegen FC Twente. Daar werd er nul tegen twee. Ja, en met een, uh, helaas een, een hoofdrol voor Giardino Antonia... want die kreeg tijdens Go Air Eagles SC Twente 0-2... in de slotfase een rode kaart. Het was een wonder dat Twente-verdediger Stefan Tesker... niet geblesseerd raakte bij de drieste ingreep van de aanvaller. Antonia landde bij de charge namelijk vol op het achterbeen van Tesker... Arbiter Martin van den Kerkhoff kon niet anders... dan de 25-jarige Amsterdammer van het veld sturen. En met de volgende uitslag was ik achteraf heel erg blij. PSV tegen Sparta-Rotterdam, daar werd het 1 tegen 0. Maar het was op het nippertje. Ja, het lukt PSV dit seizoen maar niet onmakkelijk het net te vinden. Ook tegen Sparta-Rotterdam miste de Eindhovenaren Legio kansen. Bart Ramslaar zocht er pas in de 77e minuut voor de bevrijdende treffer 1 tegen 0. Natuurlijk ben ik blij voor mezelf, maar de opluchting bij het team en de supporters is heel erg groot, al dus de matchwinner direct na afloop. De bal ging er maar niet in, je merkt dan toch dat de onrust en de frustratie toeneemt. Gelukkig kwam, kwam het moment wel en pakten we drie punten. De Rode JC tegen ADO Den Haag, gelijkspelletje 1-1. Rode JC heeft met pijn en moeite een punt gered uit de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. In eigen huis leken de Limburgers zaterdagavond op de zesde competitienederlaag af te stevenen. Totdat aanvaller Michel Paulussen vijf minuten voor tijd met een vrije trap de gelijkmaker aantekende. Door het puntje heeft Rode FC de laatste plek in de eredivisie... in ieder geval voor een dag overgedragen aan FC Groningen. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. Willem 2 tegen FC Utrecht, 0 tegen 1. Sebastien Haller was zaterdagavond weer eens goud waard voor FC Utrecht. In blessuretijd maakte de Fransman de beslissende doelpunt tegen Willem 2. dat een uur lang met tien man speelde... na de rode kaart van spits Frans Sol. En uh, ja, vandaag is er één wedstrijd gespeeld vanmiddag om half 1... NEC tegen Vitesse, daar werd het 1 tegen 1. Ja, en er was ook een, een moment van chaos tijdens de Gelderse derby in de Goffert. De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse is vandaag na ongeveer een uur spelen kortstondig gestaakt. Dat gebeurde dat nadat Louis Baker van de uitploeg bij het nemen van een hoekschop door de fans van NEC bekogeld werd met allerlei voorwerpen vlak voor. De corner vond nog een opstootje tussen Vitesse-aanvoerder Gouram Kasia... en NEC-verdediger Dario Dumcic plaats. Beide mannen kregen een gele kaart. In de vanmiddag om half drie tweetal wedstrijden gestart... waaronder inderdaad de klassieke feyenoord ajax nog niet gescoord... En uh, uh, FC Groningen ontvangt thuis AZ. En de tussenstand al oh, daar is ook 0 tegen 0. En we hebben om uh, kwart voor 5 nog een wedstrijd. SC Heerenveen tegen Heracles Amelo. Uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. zit er bijna op, maar toch heb je nog even dat vakantiegevoel dan, Albert-Jan. Eh, Vasthouden, De deze single van Chris Cap en een Englishman in New York. Ja, Zandvoort loopt, het gaat er weer aankomen. Ja, vorige week maakte de organisatie van de sponsorloop Zandvoort loopt... tijdens onze uitzending op zondag bekend welke, op welke drie goede doelen... gestemd kan worden. In willekeurige volgorde zijn dat asielzoekers in het spalier... speelgoedvijver de lachende kikker en het dierenasiel in Zandvoort... Kunt u kunt uw voorkeur tot 30 oktober kenbaar maken via de Facebookpagina... www.facebook.com slash schuine streep Zandvoort loopt. Het hardloop-evenement vindt plaats op 6 november. Met de inschrijvingen gaat het prima. Het loopt lekker door. We hebben nu ruim 100 inschrijvingen, maar er kunnen er nog meer bij. Meld u dus nog snel aan, al dus voorzitter Kenneth Nieuweboer. Tevens maakt hij het parcours... Maakte hij het parcours van de 5 kilometer loop bekend? We starten op de Boulevard bij Beachclub nummer 5 en gaan in de zuidelijke richting. Daar gaan we het strand op, richting hectometerpaal 69, bij het Naturel Strand. Aldus. En weer terug over het strand naar Beachclub nummer 5, waar de finish is al dus nieuwe boer. Naast de 5 kilometer loop is er ook een 10 kilometer loop. En de route daarvan was eerder al bekend gemaakt en loopt door prachtige natuurgebied. De jaarlijkse sponsorloop gaat op zondag 6 november om 11 uur... op de boulevard bij Beach Club 5 van start inschrijven. Kan nog tot komende zondag en kost 15 euro. Waarvan het grootste gedeelte naar het nog te kiezen goede doel gaat. Dus wees sportief en doe mee en schrijf je in... voor één van de beide afstanden. En het is voor het goede doel, dus inderdaad schrijf je snel in. Zij 2000 jaren leeft die erde... Es regiert der Herr des Hasses. Hässlich. Ich bin so hässlich. So grässlich hässlich. Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann es nicht lassen. Ich bin der Hass. Yo, deze single van Duff en Kodo. Ja, over die klassieker gesproken. Hoe staat het daarmee? De wedstrijd die om half drie gestart is, Albert-Jan. Er is nog niet gescoord, dus er is nog steeds een brilstand. 0 tegen nul. En die maar, al, ja. Maar waar wel, wel gescoord is, is FC Groningen thuis tegen AZ. FC Groningen staat met 1 tegen 0 voor. Kijk eens aan, dus ja, ja. jouw humor is weer goed. Nog wel. Oké, na dit is weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zometeen.